Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw goud voor Sivan Hassan. Ze was de snelste op de 10 kilometer, zag commentator Andy Houtenkamp. Ze gaat er langs, Sivan Hassan, en uh, gaat dan voor goud. Sivan Hassan, Sivan Hassan gaat weer voor goud. Het wordt de tweede gouden medaille voor de verliegende Nederlander. Fantastisch! Sifan Hassan pakt voor tweede goud op de Olympische Spelen en brons. Nou, nou, nou. Schiet mij maar lek. Dit is toch ongelooflijk. Hassan haalde eerder deze spelen dus al goud en brons. Morgen draagt ze bij de sluitingsceremonie de vlag voor oranje. Nederland heeft nu 32 medailles binnen. Nederlanders in Afghanistan kunnen het beste zo snel mogelijk terug naar Nederland komen. Het is niet langer veilig nu de Taliban er steeds verder oprukt. Ja, er bestaat de kans dat je niet meer makkelijk terug kan vliegen. Ook Amerika, Australië en Frankrijk roepen inwoners op zo snel mogelijk terug te komen. Honderden mensen stonden vanochtend in een erehaag in Den Haag om de laatste eer te betuigen aan een overleden eigenaresse van een bloemenwinkel. De vrouw van 51 overleed dinsdagavond na een aanrijding door een man op een scooter die op de vlucht was voor de politie. Langs de erehaag reed een open rouwauto die werd bedolven onder bloemen. Duizenden mensen beginnen nu aan de Pride Walk in Amsterdam. Ze lopen door de hoofdstad om op te komen voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. En dat is belangrijk, zegt belangenvereniging voor hen, COC Nederland. We hebben ongelooflijk veel om trots op te zijn. Meer gelijke rechten, meer acceptatie. En toch... En toch staan er langs het Roking nog altijd vlaggen van 71 landen... waar het verboden is om jezelf te zijn. De Amsterdam Pride bestaat dit jaar 25 jaar, maar het jubileum is niet uitbundig door... ...ja, weer dat virus, geen botenparade en straatfeesten. De Pride Walk gaat dus wel door. Heb ik het weer nog? Soms zon, lokaal soms een buitje. Vanmiddag trekken er over het hele land buien over met kans op hagel en onweer. Aan zee staat een flinke wind. Het is 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Weidewormer. 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De vertraging is een half uur door de werkzaamheden aan de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. File rijden tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen, 4 kilometer. En 20 minuten vertraging de andere kant op op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Kom je in de file bij knooppunt Rottepolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Een zom, zomerhit. Zin, fn, fn, Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Thank you for coming I'm Sorry that the chairs are all warm. I let them here I could have sworn.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 You've got the power to know you're indestructible. Always believing, That you are gold. The light that you're bound to return. There's something I could have learned. You're indestructible. Always believing.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 En het geluid van de zomer. ZFM hoor je nu overal. Hi hey, fiesta en mi casa, mujer en la terraza. Pero a mí solo me matas. Hey, hey, hey. Contigo todo rico, déjalo. Ven conmigo pa pasarla, ik probeer met jou te praten. Ik weet niet hoe ik jou bereid. Dansen. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh, je oh. paste lo que pasé, te hemel lo disfase. It's impossible no to cut mama, baby. Probeer. De nieuws dit, hoor je als eerste bij CFM Zandvoort. Dit was de nieuwe single van Rolf Sanchez en Chris Cross Amsterdam en Increïble. Het is tijd voor het nieuws in het kort, vraagteken. Vraagteken, heel juist. <coughs> op woensdagavond uh, hield de politie in Zandvoort een 29-jarige man uit Libië aan... die tot tweemaal toe met zijn auto inreed op politiemensen...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 Satellites, your parasites AIR. Now I gotta tell you that I've been down, Down so low that I've hit the ground de jaren 80 Redbox en For America. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst Coldplay. play I'm like a broken record and I'm not playing rap. Right. Just in call that and kill me. Till you tell me when I heaven goes. You got a higher power and she really saw I want to know oh. This boy is electric yeah. This boy is electric and your spot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 Nee, op dit moment kan je dat gewoon live meekijken op de grote schermen. Dus als ja? je daar puur alleen komt kijken, dan zie je uh, natuurlijk de twintig mensen, of de onveilte er op dat moment zijn, zie je racen en uh, je kan ook op de grote scherm eigenlijk zoals je een, een race op televisie zou kijken van bovenaf uh, kunnen bekijken. Ja? Um, en ja, het is denk ik uiteraard mogelijk om, uh, om dat door te streamen. Ja, naar, uh, dan kun je thuis, thuis nog keer nakijken.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 Nee, je hebt 20 mensen die tegelijkertijd racen, en dat wordt begeleid door één door AC-persoon. Oh, die worden allemaal oké. Okay, die lopen een beetje oké, okay, duidelijk. Hé, hey, meneer, uh, mijn medepresentator maakt allerlei gebaren. Wil je wat vragen? Ja, ik wil zeker wat vragen, maar jij zit op je hoorn. Wat wil je, wat je vragen? Nou, ik, uh, uh, ik, ik ben bijzonder benieuwd naar uh, hoe Sebastian dat doet, want de pitboxen zijn natuurlijk af en toe uh, niet beschikbaar.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 Bijna een uur een bril op. Nee, geen bril op, juist geen bril. Oh, je hebt schermen. Je zit, ja, je zit, je zit in een simulator met een stuur en pedalen. Uh, en een groot scherm voor je, voor je neus. Um, en we hebben bewust uh, op dit moment niet gekozen voor virtual Reality. Omdat, nou, met met de goede reden dat veel mensen in mijn ervaring daar misselijk van worden. Een uur langs een bril op is wel heel erg intensief. Ja. Het is hard niet um, vol.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 Dat is een mooi groepsuitje. En hey, welke ja. zijn er allemaal? Uh, worden er allemaal te toon gesteld? Ja, die zijn eigenlijk uh, ontelbaar in, in, de, in de mogelijkheden, maar we zullen uiteraard werken dat het circuit Zandvoort de meest populaire zal zijn. Ja, dat is ja. <laughs> Maar Hockenheim dus, uh, of Oostenrijk, dat soort, uh, waar Max Verstappen ook... Uh, goed gepresiteerd is ook wel populair zijn denk ik. Ja, Spaanse Cassandra is heel populair. Ja. Uh, Oostenrijk is heel populair. Uh, dus er zijn zeker wat, wat circuits populairder dan anderen, maar uh, Zandvoort staat zeker op nummer 1. Uh, en daar zal het ongetwijfeld niet altijd zijn. Ja. Zeg wanneer gaat het beginnen?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 Ja, oké okay. wat ik zeg, even handig om van tevoren te kijken van... Hey, in ja, de is de ruimte, is in, uh, ja, snap ik, ja. Ja. Even in de planning kijken of er, uh, of er een, een vrije ruimte. sessie is. Hey, um, ja. Als je daar toch zit, kan je dan ook een, een, een compleet arrangement boeken... met bijvoorbeeld eten erbij in, uh, in het restaurant?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 en dat in samenwerking met de bestaande horeca? Ja. Ja, jullie hebben niet zelf ook horeca? Nou. Het nou, zal een beetje koffie-koffiede zijn, zeg maar. <laughs> uh, uh, en, en een lekker biertje. Ja. Maar, um, lekker biertje lijkt, een lijkt me nou niet zo verstandig, maar <laughs> Maar om. om uh, dat is dan de enige plek waar je, zeg maar, uh, met, met drankagentuur. Uh, ja, precies, dat mag dan, hè. <laughs> maar, nou, maar ik dan moet dan zeggen, dan ik dan denk ik dat het een ongelooflijk goede aanvulling is op het bestaande aanbod van Zandvoort.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 Maar durf jij het aan, Albert-Jan, uh, of iets? Ja, ik heb zelfs een hele... Ik heb, ik heb een racecursus gehad. Kijk, ja, ja dus uh, ik kan je een keer uitdagen vanaf 27 september. Jij zei terecht, het is geen evenement. Het is nee. een, een structureel, uh, structureel uh, mogelijkheid, zeven dagen in de week, om daar uh, de da, bedrijvendag uh, met je familie of wat dan ook, daar gebruik van te maken. Ja, dus uh, ik kan je, kan je een keer uit, uh, uitdagen in... Uh, Dat ja, dan gaan we racen. Nou, oké, okay, hartstikke ja? goed. staat hij? staat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 Hout what you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 Ik ben benieuwd of we het droog of Volgens mij niet. Nee hoor, het is al een beetje aan het uh, regen hier in de Zandvoort. Geef niks, we maken er weer een feestje van, ook na drieën. En hier is uh, Dusty Springfields vlak voor drieën met In Private.